Brandt ze met het nos journaal. President Obama heeft de Russische president Poetin vandaag opgeroepen om morgen in Minsk een vredesakkoord te sluiten over Oost-Oekraïne. De twee spraken elkaar via de telefoon. Obama besprak met Poetin het oplaaiende geweld in de regio aan de vooravond van vredesbesprekingen in Wit-Rusland tussen de leiders van Oekraïne, Rusland, Frankrijk en Duitsland. Obama wees Poetin op het toenemend aantal slachtoffers en riep hem op van de gelegenheid gebruik te maken om een overeenkomst te sluiten met zijn buurland. Verpleeghuizen die het slecht doen zullen in de toekomst harder worden aangepakt... en bewoners krijgen meer te zeggen over hun eigen zorg. Dat wil staatssecretaris Van Rijn. Hij presenteert morgen zijn actieplan. Instellingen die slecht presteren in de ogen van patiënten en hun familie... krijgen vaker bezoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Bij verpleeghuizen die het goed doen komt de inspectie minder vaak langs. Staatssecretaris Van Rijn wil ook dat de beoordelingen van verpleeghuizen... op internet goed te vinden zijn.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 De storing bij veel grote websites is grotendeels voorbij. Het ging onder meer om de sites van de Rijksoverheid, Geen Stijl en Telvoort. Die waren vrijwel de hele dag onbereikbaar. De meeste sites waren aan het begin van de avond weer online. Over de oorzaak van de storing is nog niets bekend. Intussen wil de PvdA van het kabinet weten hoe het kan dat een site als de die van de Rijksoverheid er zo lang uit heeft gelegen en wat eraan te doen is. Het weer overwegend bewokt, op de meeste plaatsen droog. Ook morgen droog, vooral in het Zon. Het wordt dan 6 tot 7 graden. Donderdag en vrijdag verandert er weinig. In het weekende wordt het wisselvalliger. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz.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 Oh, nou durf ik meteen niet meer. <laughs> een uh, waanzinnige contrabassist Edwin Corsilius. Ja. En dan uh, het, uh, Ola, uh, quintet, ja, het Erno Eula String Quintet. Erno die ken ik natuurlijk, want die heeft met Sven natuurlijk ook uh, ja, ja, ja, precies, een mooi ja. nummer opgenomen. Ik ja. uh, zag hem onlangs, uh, in, ik dacht, bij, uh, bij Omroep Max. Oh, dat, dat zou kunnen. Dan was hij vertegenwoordigd uh, als lid van Melando. Ja, dat zou kunnen. Ja. En die kregen een award uitgereikt. En, maar allemaal goede muzikanten van hem. Ja, in allemaal werk, goede want, muzikanten. Wat moet dat een warm bad zijn?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 In een, uh, een een beetje een gez gezellige uh, uh, swing. Ik bedoel.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 Ik ga.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 And I will hold you, touch you, and make you my woman tonight. There's something in.